Goedemorgen, ik ben Dielke Deertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. De Tweede Kamer wordt bijgepraat over corona. De RIVM geeft uitleg over het heropenen van kinderdagverblijven en basisscholen. En het gaat waarschijnlijk ook over vaccinaties, zegt verslaggever Albert Bos. Onderwerp, denk onderwerp wat heel veel mensen toch ook bezighoudt... En dat heeft natuurlijk ook te maken met al die berichten van vorige week dat Nederland toch wat onderaan bungelt in Europa. Misschien wat traag op gang komt. Ja, de vraag is natuurlijk, is Nederland met de inhaalslag bezig of nog niet? Maar het belangrijkste is natuurlijk, en misschien dat daar ook wel iets over gezegd wordt, wanneer kan ja, de rest van Nederland de prik verwachten? Bijpraten duurt nog ongeveer een uur. Daarna is er een debat in de Tweede Kamer. Aan hogescholen en universiteiten zijn dit jaar een stuk meer studenten gaan studeren. Komt door corona. Ten eerste zijn er veel meer leerlingen die hun eindexamen hebben gehaald. Uh, dus die, die gaan dan door naar de universiteit of naar het vervolgonderwijs. En de tweede reden is dat er normaal kiezen heel veel leerlingen kiezen voor een tussenjaar. En dat hebben zij nu niet gedaan. Die zijn meteen gaan studeren. En goed nieuws, vooral in sectoren waar een tekort is, gaat het hard met studenten. Er zijn een boel aanmeldingen voor de PABO, de opleiding tot verpleegkundige en voor technische studies. Je pakt de waterbak, je houdt je voor je en dan alleen maar je lippen in het water zo. Wat is dit nou weer, hoor ik je denken. Nou, het is een online zwemles. Thuis op de bank via Zoom. Met je afvalsteltje even lekker je belletjes blazen onder water bijvoorbeeld. 1, 2, 3, 4, 5. Heel goed. Doen ze in Nijmegen nu kinderen niet naar het zwembad mogen. Duiken in de wasbak, crawlen op de keukenvloer. Alles komt voorbij in de thuiszwemles. En dat is maar goed ook. Want veel zwembaden maken zich zorgen dat kinderen nu niet leren zwemmen terwijl ze de komende zomer wel lekker naar het strand gaan. Hé, hey, blijf een beetje oefenen thuis en dan zien we elkaar snel weer. Ja? Doeg! Het weer bewolkt in het noorden, daar kan het ook een beetje regenen. De rest van het land droog, met af en toe zon. Het is een graad of negen. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de N200 van halfweg naar Amsterdam. De weg is daarom dicht voor de aansluiting met de A10. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Met nu in Zandvoortse Zaken. Goedemorgen, dit is donderdag 4 februari. Het is 3 over 10. Dit is Dromenzee. Welkom, leuk dat je luistert. Goedemorgen, welkom bij Dromenzee. Mijn naam is Jan Willem. En het is een beetje een bijzondere uitzending vandaag. Want uh, ja, je hoort ze nog niet, maar in de studio hebben we vijf kinderen. Misschien kunnen jullie heel even laten horen. Kun je wat laten horen? Hoi! Oh, hi. Ja, Goedemorgen, uh, goedemorgen, goedemorgen. Nou, we gaan er zo uitgebreid met ze praten. Uh, om eens te horen hoe het nou was om uh, twee weken, of nee twee weken zeg ik, twee maanden lang uh, thuisles te krijgen... En uh, ja, daar hebben heel veel experts hebben zich daar de afgelopen tijd over gebogen, Maar wij dachten dat het wel een goed idee was... om gewoon eens aan de kinderen hetzelfde te vragen. Dus uh, nou, daar gaan we zo uitgebreid over praten. Maar laten we eerst even kijken. Want het is natuurlijk gewoon donderdag 4 februari. En uh, nou, wat is er zoal gebeurd in de wereld? Nou, uh, in 1789 werd uh, op deze dag George Washington gekozen... tot de allereerste president van de Verenigde Staten. En in uh, 1805 werd in Parijs op 4 februari het allereerste huisnummer uitgevonden. Dus daarvoor uh, was het gewoon, uh, ja, ik woon daar links achter, achter, dat, uh, achter die boom. En daarna was het dus, uh, nou, ik woon dus op uh, Rue du Jardin 14 of zoiets. Nou, um, even kijken hoor. In 1815 werd het, uh, het allereerste studentenkoor van Nederland opgericht... vind ik dat in Groningen. Dat is, uh, nou ja, die zijn natuurlijk ook uitgebreid in het nieuws. En uh, nou, die bestaan dus ook al heel lang. Um, even kijken hoor, in 1941... Nou, dit is ook een fantastische uitvinding. Was Roy Plunkett, Amerikaan, die vond teflon uit. Waar je nu eigenlijk nog elke dag profijt van hebt als je je eitje bakt. Um, in 2009 ging de beroemde modeltreinmaker Merklin failliet. Uh, ja, uh, misschien is hij nu uh, in deze crisis alweer opgestaan. Want mensen natuurlijk uh, naastig op zoek zijn gegaan naar uh, allerlei hobby's. En nou, als we dan even kijken, eh, dit is de geboortedag in 1913 van Rosa Parks. Die beroemd werd vanwege de bus. Zij dus was natuurlijk een, een strijder voor gelijke rechten, voor vrouwen en voor zwarte Amerikanen. Um, en zij is in 2005 overleden. Uh, Hans van Mierlo, uh, Johan Flemings. Nou, wij zijn volgens mij het enige radioprogramma waar Johan Flemings nog nooit heeft uh, neergezet. Kevin de Gros is vandaag jarig. En het is ook, 4 februari is het ook Wereldkankerdag. En um, vandaag, omdat, uh, ja, om daar aandacht aan te vragen, zal ook vanavond het, uh, het oude raadhuis in Zandvoort zal helemaal paars verlicht worden. Net Er zijn allerlei markante gebouwen over de hele wereld die vanavond paars worden uitgedicht. En uh, Zandvoort uh, doet daar ook mee. Uh, dus dat is natuurlijk heel bijzonder. En dat doen ze samen met alle, uh, met alle ondernemers in uh, Nederland is dat uh, geregeld. Hey, uh, we hebben een bomvolle uitzending en vijf gasten die willen heel graag wat willen vertellen. Dus uh, laten we gewoon snel beginnen. Het schijnt dat uh, zijn naam afkomstig is omdat zijn vader kraanmachinist was in de Rotterdamse havens. Maar dit weet het nooit helemaal zeker. Maar dit is in ieder geval de nieuwe single van Kraantje Papi, Ma aan de Lijn. in the building, little crank again, hey, hey, hey, hey. Het is niet te geloven, hoe is het zo gekomen? Ik weet nog dat ik droomde over alles kunnen kopen Veel heb ik niet nodig, maar toch haal ik het op En heb me maar weer aan de lijn wanneer het stopt um. Ik heb een nichtje van vier en ze groeit als dus Cole en die loopt in Balenciaga Het is, is so dat iedereen is ziet is ze loopt door de stad dat het echt allemaal om haar gaat en zo so dead in de cel, web en de rest voor onszelf Zie wat ik maak, wat ik tel, hier wordt gedaan wat gedaan moet worden Want hier moet gedanst en getafeld worden Eén voor de arbeid, twee voor de drip, drie voor de karma, vier voor de trip High five met palm trees, want love in de lucht is een paar vakanties We gaan zo lekker tot het mis gaat Kan aan een hoop merken dat we dik gaan en je kan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 First of all ben ik een bedweter In een arcade met een stack per seta Singapore airport, roll die remoa Zij en zij is de ark van Noah Ik kom om in de gouden platen Maar is niks waard als ze zou verlaten God damn, dat zijn thoughts on the loose Binnen een paar toes, te verdoof wat ik voel Smijt geld met twijfel en pijngrens Tijd telt wat mijn veld, zijn mijn veld Pak rust, keer terug naar de core Pak rust, keer terug en bedoel We gaan zo lekker tot het mens gaat Kan aan een hoop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 between you and i oh my my, my my my just a thousand miles between me and paradise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 Via de Eter, kabel of live op internet, yay! Ja, goedemorgen. En dat was uh, Medusa. Met, uh, ik vergeet al de titel. Dus dat is lekker. Hé, hey, ik zei het al. We hebben uh, een studio vol met uh, met uh, ja vrolijke leerlingen. Goedemorgen allemaal. Hallo allemaal. Goedemorgen. Dit wordt een uh, leuke uitdaging met vijf kinderen radio maken. Maar uh, volgens mij uh, doen jullie het hartstikke goed. Kunnen jullie even voorstellen, wie ben jij? Marlo. En jij? Juna. En jij? Sarah. En, en misschien is het leuk om er ook aan de luisteraars te vertellen thuis hoe oud jullie zijn. Hoe oud ben jij, Marlo? Zeven. En jij, Juna? Zeven. En Sara? Zeven. Nou, dat scheelt allemaal. Hm. Hey, en jullie, zijn, uh, jullie zitten bij elkaar in de klas, hè? Ja. Ja, en op welke school zitten jullie? De school. Op de school. Dat is in, uh, in Zandvoort Noord, is dat, hè? Bij, ja. Ja, vlakbij de, bij de Duinroos en dat soort dingen. Hé, hey, en uh, ja, ik ben hartstikke blij dat jullie er zijn, want ik uh, was wel eens benieuwd. Jullie hebben natuurlijk gewoon twee maanden thuis les gekregen. Hoe was dat, uh, Juna? Uh, fijn en leuk. Ja, en wat vond je er fijn en leuk aan? Um, op school mis ik papa en mama vaak. En dan heb ik thuis heb ik altijd papa en mama bij mezelf. Oh ja, Dat is wel een goed idee inderdaad. En, en Marlo, hoe vond jij het om, om twee maanden lang uh, thuis... Uh, en niet, niet bij je vrienden en vriendinnen in de klas te zitten? Best leuk, maar ook best stom. Ja, en wat was er stom aan dan? Omdat je minder werk moest doen. Je moest minder werk doen? Ja. En je wilde eigenlijk meer doen? Ja, en nou. we mochten geen schrijven. Mocht je niet, wat mocht je niet doen? Geen schrijven. Geen niet schrijven? Ja. Dus jij bent eigenlijk wel weer blij dat je volgende week maandag weer naar school mag? Ja. Nou, wat goed, wat goed. Hey, en, en Sarah, hoe was het voor jou de afgelopen twee maanden? Leuk. Ja? En uh, wat, uh, wat, wat, wat vond je er leuk aan? Uh, nou, uh, soms vond ik het ook wel stom omdat ik heel veel moest werken. Ja, en wat voor dingen? Nou, dat gaan we straks, ik wil straks van alles van jullie horen hoe dat dan was en, uh, en wat jullie dan moesten doen thuis. Maar volgens mij zijn jullie ook, wat ik, wat ik wel grappig vond, want een paar van jullie kwamen al met laptops binnen. En jullie. Uh, hoe, hoe hebben jullie nu de afgelopen paar maanden wel les gehad? Hoe ging dat? Uh, nou, uh, we mochten allemaal boeken ophalen. Ja? Uh, van school. En uh, daar moesten we dan gaan schrijven thuis. En ja dat. Oké, okay, nou, we, we gaan daar straks, uh, straks nog veel meer over horen. Maar eerst even het moment waar we zeg maar uh, ja, waar denk ik heel veel uh, ouders en misschien ook wel kinderen uh, enorm naar hebben uitgekeken. En dat was afgelopen dinsdag. We zitten in een spannende en ook onzekere fase van de coronacrisis. We gaan wel een paar dingen veranderen voor het primair onderwijs en de kinderopvang en voor winkels. Allereerst de openstelling per 8 februari van het primair onderwijs en de kinderopvang. Dit is een belangrijk besluit voor ongeveer 450.000 kinderen in de opvang. En anderhalf miljoen kinderen in het primair onderwijs. En natuurlijk ook hun meesters en juffen. Op school leren kinderen nu eenmaal het beste. Ja, dat was premier Rutte afgelopen, afgelopen dinsdag. Hebben jullie, hebben jullie dat gekeken, die persconferentie? Keken jullie dat elke dinsdag? Of niet? Nee. Nee? je hebt geen idee. Soms. Ah, ja. Maar was je wel blij toen je, toen je dinsdag weer hoorde dat je weer naar school mocht? Ja. Ja? Oké. Okay. Nou, hey, ik, uh, we, we, gaan, we hebben lekker twee uur. En jullie zijn niet de enige drie. We hebben daarna, uh, daarnaast ook nog uh, Hanna en Soekie zitten. Die zijn ietsje ouder. Dus die, uh, die, ik ben ook weer benieuwd wat die allemaal mee hebben gemaakt de afgelopen twee maanden. En uh, voor jullie thuis. Ja, mocht je nou uh, luisteren en je zegt, ja, ik heb ook twee maanden thuis les gekregen of les gegeven... dan uh, kun je natuurlijk gewoon even meedoen met deze uitzending. Je kunt bellen naar 023 573 0393. Dat is 023 573 0393. En sinds deze week kun je ook appen naar dat nummer. Dus als je het een beetje eng vindt om, uh, om in de uitzending te komen... maar wel je mening wil geven, dan kun je ook gewoon een app sturen naar datzelfde nummer. Dus, uh, nou we hebben nog tot 12 uur. Dus we hebben uitgebreide tijd om alles van jullie te horen hoe het was... en uh, wat jullie allemaal geleerd hebben. Hey, en dan uh, kijken we nog even weer terug naar, uh, naar 4 februari. En in, uh, even kijken, 2005. Het is echt een, nou ja, het grappige is... ik was gisteren de muziek aan het samenstellen... en het, ze, nou, het, het regende en het was saai en het was grijs. En ik was een beetje aan het uitzoeken wat er allemaal op 4 februari was gebeurd. En toen zag ik ook dat Karen Carpenter is overleden in uh, 2005. Nou, jullie kennen haar allemaal niet. Maar die heeft echt zo'n heerlijk droevig liedje gemaakt over het weer... En dat vond ik eigenlijk wel toepasselijk. Dit zijn de Carpenters met rainy, na, uh, rainy Days and Mondays. Talking to myself and feeling old Sometimes I'd like to quit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 That it's the only thing to do Run and find the one who loves me What I feel is come and gone before No need to talk it out We know what it's all about thing to do play, play, play. Run and find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 Dus we kunnen heerlijk lang nog praten voordat Supertramp begint te zingen over school. En heb jij nou ook nog een nummer over school? Laat het dan vooral weten. Stuur even een appje naar 023-573-0393. Het mooie is dat uh, deze plaat is uit 1974. En uh, het gaat erover dat, uh, ja, dat, die, dat een kind zeg maar, een heel ongestructureerd leven heeft. Maar als je dan echt goed gaat opletten... Dan blijkt het opeens heel erg mee te vallen, omdat ze de hele dag zeggen: Do this, do that, do this, do that. En uh, nou, misschien komt jou dat als ouder ook wel bekend voor in de afgelopen periode: waarbij je alles ging combineren. Johnny Too Good Don't you know he never sure He's coming along met school. Hey, en uh, ja, ik, ik zei het al, we hebben hier vijf gasten en uh, dat zijn uh, dat waren net uh, hadden we al uh, Marlo en Juna en uh, Sarah. En ik heb nu nog twee mensen achter de microfoon. Hallo! Wie zijn jullie? Hallo, ik, ik ben Hanna. Oh, sorry. Jij bent? Ha, ik ben Hanna. En hoe oud ben je Hanna? Ik ben negen 9 jaar. 9 jaar en, en jij bent? Suki en ik ben negen jaar en ik hoor in de zomer tien. Ah, Oké, okay, hartstikke goed. Laat maar de 10 microfoon 10 los, want we hebben de, vanwege corona hebben we daar plastic zakjes en het hoort dan iedereen thuis heel erg. Maar zo gaat het helemaal goed. Dit is perfect en ik hoor jullie heel goed. Hé, hey, uh, vertel eens, hoe was het voor jullie? Twee maanden, Souki. Hoe was het om twee maanden lang uh, thuis te krijgen, nou, te krijgen? Ik vond het niet zo leuk, want ik vind het fijner om op school te zijn. En daar had ik ook veel meer tijd om eigenlijk te werken. Want hier ja, op school heb je, moet je eigenlijk werken en hoort je werken. En thuis hoor je meer een beetje te spelen en andere dingen te doen. Dus ja, ik vond het wel fijner om op school te zijn. Zijn. En ik vind het dus ook heel fijn om weer naar school te gaan. Oh, wat goed. En hoe was het voor jou, Hanna? Um, ik vond het best wel lastig. Omdat als je thuis bent, dan ga je graag als je, een familielid um, eerder klaar is. Dan ga je sneller met haar meespelen. Of hij. Um, en ja, dat is voor mij best wel lastig, want ik raak heel erg snel afgeleid en op school niet zo. Oké. Okay. En, en wat ik jullie dus eigenlijk allebei hoor zeggen is dat je eigenlijk een beetje te weinig tijd had met thuis, thuiswerken. Omdat je, omdat je toch ook wel geneigd bent om veel te gaan spelen. Ja, dat klopt. Ja. En, uh, uh, ja, en, want hoe gaat het? Hoe wist je wat je moest doen bijvoorbeeld op een dag, uh, Soekie? Nou, uh, we hadden, ik, wij hadden eigenlijk we hadden mijn moeder en ik hadden samen een planner bedacht. En hadden we eigenlijk gewoon dingen opgeschreven. En dan hadden we dus ma. En dan hadden we daar een check-in. Alles in één, snap het. En dan lezen en dat soort dingen. Ja, en, en er... even voor de, voor de mensen thuis. Uh, een check-in was dus dat je ging videobellen met je klas. Ja. En uh, snap het is bijvoorbeeld reken, rekenen, hè, geloof ik. Ja. ja. En uh, alles in één, nou dan heb je een boek. En dan daar doe je vragen uit. En heb je tekst. En heb je werkwoorden. Ja. En allemaal verschillende dingen in Engels, dus... Nee, en, en nu, uh, Hannah, nu deed je dat natuurlijk allemaal in je eentje. Uh, terwijl je normaal heb je altijd een juf of een meester om je heen. Uh, hoe, hoe ging dat, ja? Um, dat is best wel lastig. Uh, omdat je ouders, die weten niet helemaal hoe dat op school... Dat is net wat anders. Want op school is het ja en meesters... En de juffen weten heel goed hoe je die moet helpen. En ik vind het ook fijner om op school te zijn... Omdat de juffen... En de meesten hebben meer aandacht voor jezelf. Um, en ja, dat is gewoon veel fijner. Ja. Je bent met meer mensen, meer vrienden. En iedereen is dan aan het werk. En dan kan je hulp vragen aan vrienden. En ja, het ja, fijner om bij elkaar te zijn. Oké. Okay. Hey, en en, en Hanna, of uh, Hannah, sorry, Soekie. Uh, ik, ik zag jou heel hard knikken. Dat jij dat ook dat dat, vond, dat, ook, hè, dat het op school dus allemaal makkelijk is. Maar waren er nou ook dingen die, die je zeg maar, ontzettend leuk vond van thuis uh, les hebben? Ja, want ik moest daar eigenlijk, zit ik nu in week twee... maar daar zijn we al in week 20 en ik zit nu in week 16. Dus moest ik even doorknallen. En vond ik het eigenlijk best leuk om het iedere dag een les te halen en zo. En ja, dat ook te proberen. Had ik sommige dagen, bijvoorbeeld had ik maandag had ik geen um, we, uh, les gehaald met Snappet. maar had ik het uh, dinsdag weer ingehaald. Want toen heb ik weer twee keer uh, twee lessen gehaald. Dus ja. eigenlijk had ik dan gewoon van dinsdag een les gehaald en van ja maandag. Maar is het dan uh, dus eigenlijk wat je zegt van uh, ik kan eigenlijk mijn uh, vijfdaagse schoolweek kan ik ook wel in drie dagen doen? Ja, en ik heb ook. Uh, acht keer snappen, acht keer rekenen. Dus ja, dan had ik eigenlijk acht keer les moeten halen. Ja. Nou, ik, ik, ik ben wel niet. We, we, gaan, we gaan zo even verder praten. Want ik, ik ben heel erg benieuwd in, in wat jullie nou echt als het grote. Ook in, in hoeveel je doet, zeg maar. Wat nou echt het, uh, het verschil is, zeg maar. Uh, in in, in hoe lang je bijvoorbeeld werkt. En. Uh, nou wat je, hoe dat met je ouders ging. Of dat nou goede leraren of leraressen waren. Of misschien wel je opa's en oma's. Dus uh, we praten zo even verder. Maar we zitten ook nog midden in de top wie wat waar. En dan gaan we uh, naar nummer twee. En dat zijn dus allemaal platen waar school op een of andere manier in, uh, in zit. En dit uh, is het Park met Schoolboy Q. Met Emma Wrong. Voilà.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 Dance around the globe, with disco 54. I stare you in the eyes, spin you on your toes. Music ain't music without song. Fill the top rows, shot through blindfolds, pass the nitro. Rock the love bow, get high and get low. Kill the Merlot, step in your fast boat. You pick up, we gon' go. Make love once a more, we rest and our call. Mm -hmm. do do that -da that dad, -da -da. Break you off in your pick-hat-cat. Never seen no one this gorgeous. Pay your whole damn mortgage.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 nummer twee uit de top wie wat waar. Am I wrong? Vanwege schoolboy Q. Hé, hey, ehm... Um, nou, gelukkig hebben we tot 12 uur. Want we hebben heel wat uh, te bespreken natuurlijk met elkaar. Dus uh, nog steeds hier uh, aan tafel. Soekie en Hanna. Hé, hey, wat ik me dus afvroeg, hè. Jullie hebben natuurlijk op school hebben jullie natuurlijk de meest geweldige juffen en geweldige meesters. Maar nu kregen jullie opeens te maken met jullie vader of jullie moeder of jullie opa en oma... En uh, dat zijn natuurlijk geen uh, meesters en juffen. Wat was nou het allergrappigste zoek van uh, misschien je vader of je moeder... of iemand anders die je les heeft gegeven... die probeerde jou iets uit te leggen, maar wat echt helemaal niet lukte? Uh, ja, bij mijn moeder een keer met snappend probeerde ze een som uit te leggen. Maar eigenlijk lukte die niet zo goed. Toen had ze het uitgelegd, maar daarna zei ze... Oh, nee, nee, nee, dit is fout. Oh, nou, de, ik ben ook niet zo'n goede juf. <laughs> En heb jij dat ook wel meegemaakt, Hanna? Um, niet helemaal. iets wat anders. Omdat ik heb... Um, de... Bij mijn opa en oma... Um, heeft Mijn neefje zit er ook. heb ik iets heel grappigs meegemaakt. Toen zat ik net thuis van mijn oma. Um, en toen legt, probeerde mijn oma bij hem iets uit te leggen. Maar hij is heel eigenwijs. Zij mijn moeder. Dus... Hij zei, nee, zo moet dat helemaal niet. Oma, zo moet dat niet. Dus dat was wel heel grappig um, om te horen. En zijn ze er wel uitgekomen samen of niet? Dat weet ik niet, ik denk het wel. Oh, gelukkig. Um. Hé, hey, en um, um, ja, want ik denk dat al jullie, dat, precies wat jij al zegt, Soekie, dat uh, de vaders en moeders hebben eigenlijk ook weer heel veel bijgeleerd, hè? Mm -hmm. Ja, ook uh, met spelling bijvoorbeeld. Um. Nou, nou, dit uh, moet ik ook weer even gaan leren, hoor. Ik denk dat ik wel met jullie meedoen. <laughs> hey, en was het nou soms dan... Uh, heb je, wist het soms ook wel dat de rollen dus omgedraaid waren? Dat jij eigenlijk les was, gaan, aan het geven was aan je moeder? Of aan je vader? Uh, ja, soms wel. Want toen legde ik een beetje uit... eigenlijk wel wat dat is en waarom. Wat goed. En Anna, wat ga je nou missen... van het, van het thuisonderwijs? Um, eigenlijk niks. Omdat ik vind het... Uh, op school werken heel erg fijn. Maar het is wel gek... dat in de um, coronatijd... je helemaal thuis werkt. Dus ook niet zoveel met vrienden samenwerkt. Um, ik ga missen dat je veel bij je familie bent en dat je niet, um, ja, met andere kinderen zit. Want het is voor mij heel gek, want ik ben uh, toen het online ben, is begonnen, ben ik naar de nieuwe klas gegaan, dus ik weet helemaal niet echt precies hoe het daar is. Dus daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Maar ja. Ja, precies. En dat is misschien wel even handig voor de luisteraars... om uit te leggen. Uh, jullie zitten allemaal op de school. En de school werkt net even weer anders. Dat je, je hebt eigenlijk in plaats van de groep 1 tot met 8... heb je eigenlijk uh, vier bouwen. Hè? Je hebt de, de, de onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw. En dat noemen jullie zuid, of, sorry, oost, oost, Zuid, zuid West, west noord. en Noord. En, uh, en uh, ja, het is niet zo dat je zegt... van nou ja als je 9 bent, dan ga je daar naartoe. Nee, het is meer van hoe ver je bent met leren... Uh, wat bepaalt in welke klas je zit. Hè? Leg ik dat zo goed uit? Ja, vind ah. ik wel. Gelukkig, gelukkig. Ja. Hé, hey, hey, hartstikke goed. Nou, uh, we, we, praten, we praten verder. Maar ik uh, ga uh, eventjes uh, de laatste uit de top Wie Wat Waar draaien over school. En ik denk dat dat er ook wel eentje is waar we straks nog wel even verder over kunnen praten. Want het gaat namelijk over iets wat jullie denk ik ook heel erg hebben gemist. Want dit zijn uh, Akduin en Munnik met Schoolplein. Hij is geen held, de telt, maar het zijn beste blijven staan.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 Duwa liep er met levendeding en we zijn straks weer terug met nog veel meer verhalen over thuiskool. <middels> En uh, nou, we hebben weer een kleine change gedaan. Dus uh, inmiddels zitten we weer aan tafel... Marlo, Juna en Sarah. Hallo, dames en heren. Hé, hey, uh, nou, jullie hebben net uh, de, de studio al een beetje verbouwd. Hebben jullie een mooie hutte gebouwd en dat soort dingen? Ik? Ja. Hoe was dat thuis? Kon je daar wel een beetje spelen? Leuk, ja. Ja. Ja, want, want, want had je niet de hele tijd ouders die, die om zich heen sloegen en zeiden... Stil, ik zit in een kool. Ja? Ja. Bij mij niet heel veel, maar wel ook soms. En soms was het ook echt superleuk. Want ik heb thuis ook een hele handige hut gebouwd onder de trap. En dat is heel leuk. Dat is een hele leuke. En die ga ik ooit nog verven. Nou, wat goed, wat goed. Hey Marlo, hoe, hoe was dat voor jou met. Uh, met, met oh, wacht even, er zit een boterhamzakje om je microfoon. Maar die moet je even niet aanraken. Want het luistert iedereen. Thuis hoort dat heel goed. Ja, zo is het goed. Ja? ja? Gaat het zo beter? Ja. Oké, okay, anders moet je hem even wat lager doen, de hele microfoon. Ja, zo. Perfect, perfect. Nou, hartstikke goed. Hé, hey, um, even kijken. Sorry, nu ben ik helemaal mijn vraag bij het, natuurlijk. Gaat dit? Ja. Ja? Oké, okay, zo is het goed. Um, ja, we draaiden net het schoolplein. Maar jullie hadden het thuis. Want was je natuurlijk, moest je in je eentje eigenlijk het hele tijd van maken hè? Of heb je, kon je ook wel met andere vriendjes en vriendinnetjes spelen? Ja. Ja, ik ja? heb echt duizend keer met Sarah gespeeld. Ja. En dat weet jij zelf ook. Dat is waar, daar was ik wel vaak bij inderdaad. Overdreven duizend keer. <laughs> nee, maar goed, maar je zat natuurlijk toch, want normaal op, op, in de klas zit je natuurlijk de hele tijd met... Met hoeveel kindjes zitten jullie, met hoeveel me meisjes en jongens zitten jullie ongeveer in de klas? Iets van twintig of zo. Honderdduizend. Honderdduizend. Honderdduizend. Nee. Dat nee. gaat niet, Sarah. Dus ja, een kindje gauwtje. of twintig en, en thuis zit je natuurlijk alleen maar alleen. Ja. En hoe, uh, maar hoe heb je dat een beetje opgelost? Nou, uh, ik heb heel veel voetbalplaatjes in het boek geplakt. En ik heb gisteren zo'n stapel gekregen. Wauw. In de kamer is dus zo'n stapel <laughs> Marlo, laat het even zien. Naar de webcam, en dat is misschien wel leuk om even te vertellen. Je kunt ook meekijken, en dan kun je ze ook zien op zfm-live.nl. Dan, uh, dan kun je gewoon live meekijken hier met, uh, met deze drie gasten aan tafel. Uh, ja, papa! Hoi, papa en mama! <laughs> Hoi, papa, mama! <laughs> hey, um, eh. even kijken. hoe? Wat Anywho. Ik, uh, ik vroeg het net ook al even aan, uh, aan Soekie en Hanna, uh, want ik was wel benieuwd. Jullie vader en moeder zijn natuurlijk allemaal geen volleerde leraren. Is er nou bij jullie ook, nee, nog, iets heel, nou bij jullie ook nog iets heel grappigs gebeurd uh, met uh, dat, dat ze iets probeerden uit te leggen wat niet zo goed ging? Juna, you know, had jij dat misschien ook? Uh, ja. Ja, vertel eens. Bij mijn oma, bij rekenen toen. Ze moest een sommetje doen, maar zij snapte daar dus helemaal niks van. Maar die was heel makkelijk. Zij is wel juf geweest, maar ze, ze is echt heel slecht in rekenen. En ze is vroeger gewoon juf geweest. Dat is gewoon gek. <laughs> ja, dat is wel bijzonder inderdaad. Maar heb, ja. je, heb je het er wel kunnen leren? Een beetje. Ik heb haar alle tafels verteld. Maar ze moest het ook dezelfde zelf doen. Oké. Okay. Hé, hey, um, even kijken. Wat, uh, daar ben ik wel benieuwd. Naar, hè? We, we net, uh, ja? we draaiden net een paar nummers over. over Kom maar op met die vraag. Kom maar op met die vraag. Nou, dat, uh, we, we hebben nog het heel lastig, hoor, kinderinterview. Maar. Um, uh, dat was ik ook wel benieuwd uh, naar jullie. Uh, we hadden net, uh, heb ik het aan uh, Soekje en Hanna ook gevraagd... of er nou nog dingen waren waarvan je eigenlijk zou willen... dat het misschien ook wel, straks als je weer gewoon naar school mocht... dat het nog wel zou doorgaan. Zou je bijvoorbeeld nog wel één keer in de week... gewoon thuis les willen krijgen en dan via de video? Of vind je dat helemaal niks, uh, Sarah? Um, ik vind dat niet echt heel erg leuk... Uh, maar ik vind het wel heel leuk. Want uh, als ik eerst een keertje mijn hand door het scherm doe... en dat ik dan misschien ook bij kinderen thuis, als het kon... dan kan ik zo dingetjes pakken. Uh, en ja, dat zou wel cool zijn. Ja, want je kon, je kon opeens wel uh, bij een mensen binnenkijken. Dat was wel gek. Mm -hmm. hey, en, en Marlo, ben jij nou een beetje handig geworden met je laptop? Want deed je daarvoor al veel op een computer of niet? Nou, Wacht ja, even, je moet even het zakje... Trek het zakje maar even eraf, anders. Ja, vind ik ook handig. Ja. Goed zo. Want ik zin... Vind... Nou, ja, eigenlijk werkte ik toen ongeveer evenveel op de toeten. Ja, maar niet, maar niet met allemaal met, met van die videobellen en zo, hè? Daar ben je nu wel heel handig in geworden. Ja. En, uh, en, en jij, Jun, wat, wat, wat, wat, zou je wel, wat zou je misschien wel leuk vinden... als het nog wel door zou gaan als je straks weer uh, op school les krijgt? Uh, mijn verjaardag. Je verjaardag? Ja, ja ik ook. Maar hoe en hoe bedoel je dat? Ik ook. Mijn verjaardag, die, hij is al heel lang geweerd op kerstavond. En, maar toen, daarna in, toen was het uh, kerstvakantie, maar daarna konden we dus heel lang niet naar school. En toen begon het video bellen. Dus ik hoop dat het um, deze week nog doorgaat. Ah oh ja, dus als je, dat als, je, als je weer op school komt, dat je dan eigenlijk nog wel een beetje weer je, je verjaardag kan vieren met misschien wel een beetje tracteren? Ik heb al heel lang allemaal dingen om te tracteren en echt? Die wil ik heel graag tracteren. <laughs> ik, ik heb okay. een lichtgevende en ik heb geen lichtgevende. Oh cool, nou, dat klinkt goed goed. Hé, hey, um, we zijn er gelukkig nog tot 12 uur, want ik heb natuurlijk nog veel meer vragen. Maar ik heb ook gevraagd of jullie wat uh, muziek wilden meenemen. En Sarah, jij, had een, jij hebt een liedje uh, wat je meegenomen, hè? Ja. Wat zou je graag willen horen? Eh. Die. Eh. Hoe heet het liedje? Hoe heet het nummer? Juf Ga. Ja? Uh, ik ben het naar en ik had het ook niet. En hoe overgeven. heet het kleine meisje wat erin speelt? Want je hebt het gisteren heb verteld. Sterren. Sterren. Ja, dit is wel geestig. Dit is eh. Uh, even kijken hoor. Dit is, uh, kijk dit is uh, Sterren. Uh, en het staat uit de Efteling Musical. Uit welke musical komt het? sprookulaar Daar heb ik uh, nu een boek voor me liggen. Ja? Maar... Uh, die, dat is zeg maar niet het echte verhaal met sterren erin, maar met andere verhaaltjes. Waar de sprookjesprokulaar niet echt helemaal voorkomt. Nee. Maar, uh, ja, uh, ik zeg, uh, laat het nummer maar beginnen. Ja, nou, we, we, ik, we praten nog heel even uh, de tijd vol, denk ik. Want het nummer duurt 3 minuten 14 en we hebben nog 4,5 minuten tot het nieuws. Nou, dat zeggen jullie natuurlijk helemaal niks. Maar anders dan uh, zitten we half in het nummer en dat is dan heel handig. Ja, heb jij wel wat nieuws? Vertel ja, eens. Ik kan de toekomst lezen. Want ik weet dat het volgende week gaat sneeuwen. En dat begint vanaf deze week zondag. Ja, dat klopt inderdaad. Nou, dan kunnen we straks. dat kunnen we in de tweede uur nog wel. Uh, pas op, daar kunnen we in tweede uur nog wel even goed naar kijken. Dat we even goed naar het, uh, naar het weer gaan kijken. Dat vind ik wel een hartstikke goed idee. Oké, okay, uh, mag ik nog wat zeggen? Ja hoor, jij mag zeker nog wat zeggen. Nou, um, ik heb vroeger. Toen ik nog drie was, uh, toen, uh, nee, volgens mij toen was ik zes of vijf, vier, drie, twee, één, uh, toen uh, uh, uh, heb ik eens een keertje graag gezongen en uiteindelijk ben ik er echt fan van geworden en toen kan ik het heel goed zingen en soms zing ik het nog op het schoolplein. Nou, misschien uh, kan ik straks stiekem af en toe je microfoon even aanzetten dan kunnen we kijken of je nog een beetje mee kunt zingen. Zullen we hem gewoon aanzetten? Okay, ja. Ja, het leuke is, dit is ook Davine Michelle... voordat ze bekend werd met het duur te lang. Dit is uh, Davine Michelle en Sterren met de nummer G. Voordat? Echt? Vond wat ik zocht door mijn hart te voegen. Dat brengt me steeds waar ik graag wil zijn. Ik zo, tu ligt